De pagina reschalf, Alef 201 hasulam de linker kolom, de regel zeven. we wekat hij or, is talek, met aman, met chabra acht, baat van mavet, de peruda. Klomar, bij het scheen, non-eichen, et Bamakom, abo Ela Ella, bamakom, tien ze zon, letata. Hinei hai, or, is talek Elf. Ik heb niet een vraag. Ik heb geen vraag. Ik heb geen vraag. Ik heb geen vraag. Ik Kiachari tsiat, fertin, or mi amila, me orot, nisar sham amila, mavet. Faiftin, ki or, kvarjats u, me ativa. Weinan zestin mafsikot od lafride. Het houdt die Jood, maar het punt. Geweldig, helder, duidelijk. Hij ons vertelt, kijk nou hoe geestelijke, hoe geweldig, eh, helder en eenvoudig is dat. En daarom begreep men dat niet, omdat het zeer eenvoudig is. Godelijk eenvoudig is. Kijk nou hoe helder het is wat we leren, awal, maar. Wekaad hai oor is istalek, wanneer dat or dat woordje or dat binnen dit, binnen deze, dit, dit woord, murot, uitgaat, en wat is dat, het licht, uitgaat, daaruit, uit met mithabra dan worden die, de eerste letter en de twee laatste letters worden verbonden met elkaar. Dan worden de, wo de letters mem en wav, taf, die normaal gescheiden van elkaar staan, die worden verbonden met elkaar en die maken dan het woord uh, mawet op. Woord voor dood, klomar, dat wil zeggen bij het in de tijd wanneer men geen eenheid maakt op de plaats van de Abouima, dus dat men niet man omhoog doet, zo so dat de zon bij Abouima, de hoge Abouima tot eenheid komen. Ela kom komt letata maar dat die eenheid wordt aangetrokken beneden, op de plaats van de zon zelf beneden. Tien. En hij hij, hij oor dan, zie hier, dan dat licht, dat, wo, dat woordje alf, waw, res, mistalek, met de man, wordt, gaat uit, vervliegt, daarvan. daarvan. 11. Kitegev nifrashim abuim alain, want direct, waarom? Omdat direct de hoge wordt, gaan direct uit elkaar, stoppen ze met de woek, en dan het oor, het licht, wordt op, wordt gestopt, de toevoer van het licht. 12, we jotsatamila, or, minau, min rood. En dan het woord or, alef vav rees, het licht. Dat licht betekent, vertrekt, gaat uit van het woord milorot. We nemen c dan, het bleek dus dat 13, bit habrabaat van, maar, ma en dat blijkt dus dat. Die wat overgebleven is de letter, de eerste letter mem en de laatste letters wav, taf, die verbinden zich met elkaar, die letters. En dat woord eh, mavet, woord voor, betekent dood. Kja, ga het oor, meemila, meemila, want, nog een keer, let op. Na het vertrekken, na het uitgaan van het licht, van het woord licht, van het licht, van het woord meurot, Nishar shama milamavet bleef daar het woord mawet dood achter. 15. Kjaotijot or, kwariotzuumiativa, want de letters... Uh, alef Vavres, oftewel licht betekent. Kvarjatsu, die zijn van dat woord al uitgegaan. Wenaan, Mafsi, Mafsi, Koot, En die maken geen uh, um, scheiding meer. Of die maken geen. Ja, die maken geen scheiding meer. Uh, tussen de letters mem wav mem en wav tav, die het woord mawet dood nu tot dood worden zeventien we ze Romez al kovadega hun achers kadma 18. Scheiberle tata Bamakom zon Wacharcach id pares 19. Leila leaba we Zivugam zivogam Mechamat ze 20. Wehevi hamavet Weze is Romeus, en dat is wat de hint is over wat gezegd wordt, wat hij zegt ons in de zorg. Goh wa de hagoed dat de zonde van die slang, van die oerslang, aardslang, 18, scheghebele taten, wat was zijn dat die verbond beneden, op de plaats van de zon zelf beneden, we achar, en vervolgens vader kachit paresle eile, werd het gescheiden boven, bracht scheiding boven bij Abou daardoor. Kynivsak zivugam neegent in mechamadze, want hun zivug van de Abou was opgehouden boven, abo, opgehouden, betekent dat ze zijn gescheiden, abouima, wie... maar met Lolam en daardoor bracht die dood in de wereld. Zie je dat? En nu, goed kijken... wie heeft dat gedaan? Wie heeft die dood gebracht? Hij zegt wel dat het de slang was. Maar de slang op zichzelf heeft geen kracht om dat te doen. Ja, de slang is eigenlijk in dienst van Hashem. De slang moet alleen maar waken. En als het ware aanstekende mens om, dat, om wel uh, het goede te zoeken en het plan van Hashem door te voeren, door te blijven voeren. Dat is zijn taak. Zijn taak is, het het is het niet kapot maken. Alleen de mens moet dan wel waken, weten hoe, hoe uh, de wetten van het heelal werken. Hoe het operationeel systeem, uh, hoe het mechanisme werkt. We weten hoe in deze wereld het we werkt. Niemand uh, gooit zich zomaar uit het raam. Deel. Alleen als hij gestoord is. Deel. Maar normaal niet. Mens weet dat hij, ah, als die valt, dan hij uh, kapot is. Want dan, dan is hij stuk. Dan uh, gaat hij dood. Waarom? Omdat, ja, Er zijn eenmaal uh, de wetten, uh, natuurwetten, van dat gravitatiewetten. Ja. Dat... Uh, als men valt, dan valt men nog met een... Niet alleen de, de snelheid dat dit permanent is, maar dat men valt met een versnellende, een versnelling. En, en de klap natuurlijk wordt... Uh, men kan doodgaan. Men stopt zijn vingers niet in een vuur. En zo alle, alle andere dingen die... waarbij men respecteert hier op aarde... de wetten van de natuurwetten, zelfs zonder zij te bestuderen, maar wel ervaring, kennis. Precies hetzelfde is het gegeven om geestelijk de wetten van uh, hoe de geest in elkaar zit, om de ziel in elkaar zit. Uh, eigenlijk is dat de bron van alle overige, overige wetten, ook de natuurwetten, de gehoorzamen. Uh, de, deze uh, geestelijke wetten van het besturingssysteem van het heelal en die moeten wij we ook weten dan blijven wij leven en leven wij uh, gelukkig en um, vol en komen we op deze manier tot vervulling wij gaan naar boven naar de regel drie van de zogar tekst zelf. jud En dat is, is die oort waar ik het aan het begin van de les over had, dat hier zit een geweldig, geweldig, echt prachtige prachtig geheim eigenlijk van de zonde van Gava, die dood bracht in deze wereld. En als je weet op wo, hoe zij dat gedaan had, we hebben het al nu al, uh, de topjes daarvan al geleerd, eigenlijk het mechanisme, maar dan als je dat goed weet, hoe dat zit in elkaar, dan weet je ook de weg naar, de, naar het leven, weet je het ook te corrigeren, de, deze zonde. Ja. De regel 3 van de tekst, van de zomertekst zelf. O, tresh gimmel 213. Meilen van we Bisha, en Alma. en we absolute. het Bisha, en we gaan het Bisha, en uh, bijten en meerdere malen dat uh, horen werken daaraan met, in het bijzonder met die lettertjes die wij zo hier aantreffen in deze oor dan komen er wonderen in jou doe je dat niet, ga je dat alleen maar passief doen, ook dan wordt er iets opgenomen natuurlijk en krijg je veel meer dan alles wat in de wereld is maar niet optimaal. Dus als je het echt goed met al die lettertjes kan. Zal omgaan met deze in deze zogerles. En daarvoor hebben we ook de, onze vorm opgezet. Om daarover te, te gewoon. Nou wat je niet begrijpt kan je daar ook. Uh, en juist wat je wel begrijpt. Wat niet begrijpt. Kijk dan een hele... hele uh, heel onderwerp daarover bijvoorbeeld opzetten en daarover gaan in de zoger bijvoorbeeld rubriek. Maar dat moet je zelf weten. Ik ga niemand aanzetten om voor hem te willen doen, iets doen. Men kan alles leren, aanleren aan de mens, behalve willen. Willen moet de mens zelf doen. Kijk nou, de het Russische, de Russische Forum bloeit. Ja? Het is nieuw echt geweldig geworden, die, uh, ze zijn allemaal, niet allemaal, ik bedoel in, in de kern daarvan, die werkt erg goed aan zichzelf en plaatst, die plaatst berichten en, en communiceert en, en vragen stelt en antwoorden ontvangt en zelf zoekt. Nou, op deze manier groeit een mens bijzonder snel. En hier uh, onze Nederlandse studenten, die, die, die doen dat niet. Of ze slapen, of ze dat niet nodig hebben. Ik begrijp het niet hoe dat zit. Ik bemoei me niet daarmee. Maar uh, nog een keer, ik zeg het alleen. Uh, het is niet voor mij, het is voor jou. Dus... Uh, als je uh, dat niet ontwikkelt, dat zelf, als je het niet daarmee werkt, als je dat niet naar buiten brengt, als je uh, dat niet activeert in jezelf, maar alleen maar potentieel dat ontvangt, nou, uh, ook dat is goed, maar het uh, kan altijd beter. En kan werken, ook bijvoorbeeld op het forum, maar als je, datgeen, als je geen behoefte nog heeft, uh, ik kan toch niet iemand aanleren zoals bestaat, zoals ik al eens gezegd had. Men kan alles een mens aanleren, maar willen, wensen, dat niet. Ik was zeer uh, uh, vurig wat dat, betreft, wat dat betrof. Ik had niemand te vragen, niet. ik zou graag, ik zou dan... Uh, zoals ik dat wel eens verteld. Uh, als in Antwerpen zou ik bijvoorbeeld een, een, een leraar zou hebben. In, in de tijd toen ik nog zorger wilde leren. Ik was bij wijze van spreken uh, bereid om naar Antwerpen op blote voeten te gaan. En dat weer werkelijk zeg ik. Dat ik mijn, mijn vrouw toen ook gezegd. Stel dat mij zo... Uh, ...aangeboden zou, zou worden, toen had ik gezegd aan mevrouw, om naar Antwerpen te gaan... ...en daar een leraar hebben die mij uh, de leer van, het, van, de reading, van, de reading, van mijn reding zou kunnen onderwijzen, dus de, de, de zorg. Dan zei ik tegen mevrouw, nou ik ben bereid om daar, daadwerkelijk zeg ik, om daar op blote voeten te gaan om... bij hem... te leren. Hey, jij hoeft het niet te doen. Gelukkig. Wij hoeven het niet te doen. We hebben internet. En je kan horen... wat ik zeg. Ja, de leer, de les. We kunnen gewoon les... Je kan, je, je kan gewoon dat, uh, even bewijzen van spreken... liggend op je bank dat doen. Ja, niemand... Uh, je hoeft niet dat, dat soort... Maar de inspanningen die van binnen moeten komen... dat... dat Ga naar Antwerpen voor een les, voor een les van zoger op blote voeten, gewoon, uh, is, blijft bij mij ook nog nieuw, levend, dat doe ik ook, maar ik doe het van binnen, de intentie, de inspanning moet wel zo zijn, net of jij ook de wil van jou. Om de redding te ontvangen, ook dan via de zoger. Natuurlijk hebben we ook andere ook onderdelen, maar ook via de zoger als basis van alles. Om de redding te ontvangen, hij de zoger, moet wel zo, zo sterk zijn, zo krachtig zijn. Als dat deze mijn wens om te gaan naar Antwerpen, naar een leraar. Een die een denkbeeldige leraar, die mij zo deze de zorgen zou bijbrengen of onderwijzen. Maar in werkelijkheid natuurlijk is er geen leraar niet alleen in uh, Antwerpen, maar ook niet in, in Israël niet, en ook niet in Amerika, en niet, niet in Londen. Maar gewoon wat jij ontvangt, dat komt uh, van ver, van heel ver vandaan, van veel uh, verder dan uit Amerika, uit um, Israël. Het komt van uh, de sferen van, um, van de wereld absoluut. En dat is wat wij aantrekken direct uit de tekst. We hoeven nu niet nergens naartoe te gaan, maar de inspanning moet wel leven in ons om deze inspanning wel te doen alsof ik, alsof jij naar Antwerpen zou, kunnen, zou moeten gaan om blote, blote voeten om de lessen van je redding te volgen. De regel drie bovenaan de tekst van de zoger, de, tof, de zoger, de zoger zelf, de zogertekst, de tekst van de zoger zelf. Um, Mielin, at van, huh? heb ik nog niet, heb ik nog niet niet, niet, niet ik heb het nog niet verteld. De eerste zin. Meelin Atvan schreeuwt Chava. Van deze woord, van deze letters. Let op wat zegt ons, de zorg. Van deze letters begon Chava. Wat begon? We zullen zien. We bisha al alma en zij veroorzaakte kwaad. Over the world. de wereld. Ik vertaal het letterlijk. De regel 3. Kamadichtief. Vier. Wat je kitov. Goed, goed, opletten nog een keer. Deze oot is cruciaal. Kamadichtief, zoals het, het geschreven staat. Ook okay, in het. In de, de scheppingsdaad, in het verhaal van Gawa, um, dat staat het geschreven dat, uh, in Breshit staat het geschreven wat je raai, en, en de vrouw zag dat het goed was. Dus zij zag, zij keek naar, een bo, naar de boom van de kennis van goed en kwaad en zag dat je goed was staat niet was let op, staat niet goed kijken alleen maar naar het Hebraaus, alleen in deze letters vind je de reding, en niet in, uh, in, uh, in, in, in alleen in vertaling wat je ra je sha goed kijken of in de Torah staat en vrouw zag en het is goed, dat het goed is, staat niet in het verleden tijd, wel dat zij zag en dat is goed. Zie je dat? Dat eigenlijk. De regel 4 naar de punt. We gaan verder. A deret at van limifare. Limifare. Is taer mem wav. We non we atlof. Vijf ot Tav, behadeel. We mafta al-alma. Kamalichti wat ira. Een nieuw ladjon zien. De zoger vertelt in deze nog niet volle regels eigenlijk alles. De hele zonde van de Hava. Het hele aspect van het brengen van dood hierop, op armen. Let op. Dus kijk nou het eerste woord in de regel 4. Ik wil die voorbereiden voordat wij zullen overgaan naar de Asulam. As het draait allemaal om dat woord Watjera. Dat eerste woord van de regel 4. Anders begrijpen we niet. En alles anders begrijpen we alles, als we dat woord goed, als we kijken goed naar die letters. Dat is, staat in de Torah wat je ra en zij zag, een vrouw zag, en kijk naar dat eerste woord. Het eerste woord, kijk nou, die bestaat, dat bestaat uit vier letters. Wav, Tav, Res en alf. Zie je dat? En in dat woord zit wel, het woord oor, licht. Daar je een beetje voor. Dus als je dat woord eerste woord verbindt, dus uh, de laatste letter alef zet je op de eerste plaats. En dan de letter waw daar, daarop, daarna. Gevolgd door de letter waw. En dan de letter reis, dan hebben we het woord oor, licht. En dan blijft nog de letter taf over. Dat is wat we hebben nu. Al um, fixeer dat bij jezelf, dat wat, wat staat in dit uh, woord wat je ra, wat zij zag. Dat zij zag het op de manier wat, hoe zij dat zag hoe zij kijkt, kijk naar deze bol, maar in de manier waarop zij zag, zit dat woord wat je raad, dat, dat woord wat je ra en zij zag, zit het woord oor, ligt, maar wel niet in de juiste volgorde, en plus de letter taf. Goeie concentratie op dat wat ik nu had gezegd over dat woord over die vier letters van wat de Torah zegt, wat je ra, en zij zag. Want dat is dan de punt van referentie, referentie kader, dat hieruit zullen we dan, daar draait het om. Had er het, het wat zij deed, de zoger ons toelicht, dat zij bracht de letters uh, terug, wat beracht hij legt terug, Het is gewoon letterlijk wat ik zeg, dus, wat zij nam, wat zij dan deed, zij, na, zij nam dus deze letters, let op, zij nam deze letters, van wat? Die vier letters, let op, deze vier letters nam zij, van dat woord, meorod, dat woord wat wij hebben geleerd, die hemellichamen, nam zij, van die, nam, die dat, is, dat is wat zij zag, dat zij nam deze vier letters eruit, dat is de kracht wat zij deed, dat is de manier waarop zij keek, de intentie ook, dat zij nam die vier letters eruit uit dat woord. Murot. Ishtair mem waf en daar bleven nog twee letters over van die, van het woord murot, dat zes letters telt, als je dan die vier letters weghaalt van het woord murot, en dat moet je spelen, moet je dat allemaal zelf uitschrijven, als je wil dat het jou helpt, en dat je vooruit gaat, precies zoals ik zeg, zoals hij zegt, gewoon dat woordje Mulrood, en dan haal je die vier letters weg, en dan kijk nou wat er overgebleven was, niet alleen met je hoofd. Dan bleven de twee letters over, Mem en Waw. Dus de eerste letter van het woord Mulrood, Hemellichamen, en een na de laatste letter, blijft het over. Wegenom, Aslu, let op. En deze the twee overgebleven letters, Mem en Waf, die gingen die weg. En die namen voor zichzelf de letter Tav samen. Dus voegde zich aan zichzelf de letter Tav. Vijf. Wegaramd Maftaim. En daarom, daarom was het dan mem, wav, plus de letter wav, plus de letter, sorry, plus de letter taf, die zij namen voor zichzelf. En dat veroorzaakte dood aan de wereld, kamadictief, zoals het geschreven staat, in dat woord watira. Dat is dus de sleutel, het sleutelwoord watira, en zij zag. En nu uh, gaan we naar beneden, naar Hasulam, en horen we dat prachtige stuk van Kabbala. Dat is een stuk van een prachtige, ware Kabbala. Iets wat helpt, iets wat redding brengt in plaats van de wereldse blabla. -bla. Maar ik bedoel wereldse, bedoel ik allerlich, in bla bla, wat ze praten over. Jezus, Jezus, niets helpt, vergeet het maar. Zonder so Kabbalah is geen redding. Jezus is Yeshua die half, de Kabbalah is de grondleger van de Kabbalah. Men kan niets begrijpen zo so, van Yeshua, van Jezus zonder eerst te leren, de weg van het verspreiding van licht van Yeshua, via Moshe, via Shimon Bar Yochai, Zoger, via Ari. Het is alleen maar een, uh, uh, het zinnebeeld van Yeshua, en daarom helpt het hen niet, daarom worden zij niet gered, daarom geen enkel, Christen was ooit gered door geloof in Yeshua. Geen enkel Franciscaan, die uh, prachtige, prachtige, integere mensen waren, werd, ge, ge, werd uh, gered door Yeshua. Geen enkel uh, vader, kerkelijke vader, was gered. Natuurlijk hadden ze wel het zinnenbeeld van dat licht van Yeshua, het voorgevoel van wel, dat het wel de reding van Yeshua zou moeten komen, maar de reding zelf hadden ze niet ervaren. Duidelijk, zonder zoger is het vergeten, maar duidelijk, je ziet het wel, ik heb niets te maken met het jodendom, met het christendom, met wie weet dan ook, als ik jullie zeg, dan... Ben ik absoluut vrij van elke richting, ik kan dus nu, ik, ik kan me niet verdenken dat ik iemand van een een of andere invalshoek be, uh, spreek, dat ik een bepaalde standpunt heb, dat ik dan die verdedigd, of die verdedig die groep, of die groep, of wie dan ook. Maar, en daarom, omdat ik vrij ben van al die, dat doorheen ben gekomen, door al die, ah, alle mogelijke leren er liggen enzovoort, daarom is het nog mijn, is toch, is mijn bewering juist. En Daarom kan je wel zien dat het zo is, niet dat iemand dan vanuit een christelijke uh, traditie nog weer, nog een keer, iets zegt, en ze hun traditie, ze is opgebouwd op de Joodse traditie, niet de Joodse traditie, laat staan christelijke, kan de mens reding brengen. En dat is wat wij zien ook in deze, deze tijd, wij leven in een prachtige tijd, dat wij zien de val van de religie. Misschien duurt dit nog even, doet er niet toe. Maar de steinen van de kerk, en van de synagogen zijn al aangetast. Duidelijk, de stenen van deze instellingen van de kerk, synagogen enzovoort. Zijn al aan het rotten. Duidelijk, en daarna komt pas de mens. In alle glorie zal de mens dan zijn reding tegemoet zien. Wanneer die bevrijd wordt. Van alle die, al deze duisternissen van religieuze tyrannie. Tyrannie. Dat is ook de uh, profetie die ik overbreng in deze wereld. Dat zal zeker gebeuren. Het is al, ik, ik zeg tegen mevrouw dat... Uh, Soms kom ik een glimlach omdat ik al zie. Ik ben al nieuw al eraan toe. Ik voel het nieuw al die, ver, die blijdschap dat dit zo gebeurt. Voor mij is het al een voldongen feit. Dat ik nog steeds daar, nog de, de, de, al die comedianten daar lopen, daar en allerlei dingen doen met handen en voeten, christenen en, en, en, en joden, Dat is het, maar ze mogen het doen, het is net als kinderen die spelletjes doen, maar ik zie al de val van hen allemaal en de zegeviering van de geest van Hashem die alles penetreert, tot aan de laatste puntjes van zijn schepping. En niets overlaat aan de arbitrage, aan de willekeur van die of een andere, of alle malen, ook alle uh, vergissingen en uh, of opzettelijke leren die de mens afbrengen van de bron des levens. En Hasselam, de linkerkolom, de regel 21. En nu hoor en luister, en weet dat hier zit deze redding waar ik het over heb. De referentie van de oud Resh Yud Gimel 213 Mijl in van Schreed, Chava enzovoort Mijl in 22 Hout Jod van, van deze Letters Idhila Gava, begon gava. Ze begon daarmee. Met deze letters. Kijk, de handeling wat zij deed, de intentie van haar was. Wat zij deed, dat is dan deze letters. Zij pakte deze letters. We gaan alle en zij veroorzaakte kwaad aan de wereld. 23. Kmoshe katof ватיר אהיша. כיתוב: פהזירה, פירן, טвинד, אודייד, שילה מירוד, לאהור, שולחן, מישמם, פאיפן, טвинד, אודייד, ב'ו, ט'ו, ר'ש, אליפ. Wanneer je haar bamila, me mem, wav. Kijk waarover de Torah spreekt. Kmoosje katouw, net zoals geschreven staat in de Torah, wat En dat men natuurlijk klassiek vertelt, men dat en de vrouw kijk, zag. Wat is, zag. En zij zag, eigenlijk, die vier letters. Kijk nou, wat Jera Isha is geschreven. En, en vrouw de vrouw zag, kitov dat het goed is. Wat betekent dat? Hij gezirao dat zij bracht de letters terug. De letters van het woord meorot bracht zij terug. Wat betekent? Bracht zij terug. Het ja, is de taal van de Zoger. Dus ook hij, Jehoede, in Hasulam, die, die ons dat, die legt het ons nu toe, wat is Zohoze. Shalat Shalakhami Shamot dat zij nam de letters, dat zij nam daaruit van, van het woord Meurot, naar krachten. Zij nam de letters Wav, de regel 25, Wav, Tav, Resh en alef, die vier letters, van dit woord meurot. Wanneer ze nam het weg, haalde haalt het weg, wanneer is bij Mila, en er blijft in het woord, wat overgebleven van het woord, van het woord meurot, blijft alleen maar twee letters blijven, over mem en wav. onthoud het er goed, ik zeg het, wij hebben erg onthoudingen, maar kijk nou nieuw. Kijk goed naar het woord meurot, je moet het nu goed kennen, onze, dat uit zes letters bestaat. Aan het woord wat zij en zij zag, dat wave tav resh alef En wat er overgebleven was, mem wave. 26. hebben... Halku, halku, haot, taf, ima, hen. Wena sa, tsi, roef, zevenentwintag, mawe. Wena, ze, die twee letters, mem en die gingen, gingen zich, gingen weg. Ze gingen, zich, letterlijk, ze gingen en namen zich, Letter, de, naam de letter taf. De naam is de letter taf bij zich, aan zichzelf. Wanneer het roef, en dan is het geworden de combinatie van de letters mawet, dood. 27 naar de punt. Gewoon die dingen uh, opnemen wat hij zegt, en de toelichting komt van zo te. We garma, het lolam, en zij veroorzaakte dood aan de wereld. het kathoef zoals geschreven staat. Ja, nog een keer herhaal ik het. En als we weten hoe, op welke manier zij dood had gebracht naar krachten, kunnen we altijd dat bij ons uh, het omgekeerde doen: leven aan. 28 Pirouz, toelichting. Me haa je goed, baer, baat van, waai hi, de volgende pagina, res, bet, 202, haso lam de de eerste regel, me warot. Sahenam Sahad gar Punt. De vorige pagina 201. De linker kolom was Sulam. De rechter regel 28. Pirouz. De toelichting. Mij hier ah� goed. Havik Bayer baat van u uit die eenheid. Zoals het uitgelegd was. In de letters wij en zij zullen zij zullen tot lichten tot hemellichten worden. Let op, de, de volgende pagina 202 res bet, de rechterkolom die eerste re, regel herinneren. Shehen ham shachat gar lezonde dat is dat woord hè, herinner je nog dat woord oorod dat is een, een kosher een, Zag wat hij zei ons, dat zijn die zeeranpienen nu qua zon die opgestegen zijn om zivuk te maken op de plaats van de hoge aboïma. Schein am dat dat is, dat slaat, dat slaat, dat slaat op het aantrekken van gar le zon naar de zon. Punt. אין שמי אחד שמי אחד אמ דרי לא אילה ממקום אבו היימא ממשיח אור בхиבורו דרי שגומא פריד אדפנ דמאבו ביד פאשתו ת' ליתוחה. Vierven als het syruf meorot, wie mij et vijf zon letata bimakomam, hoezeer omistalekor meatsyruf, zes meorot, meorot. Wen ar, sham, mawet, bahiborat van. En nu is ik zo geweldig. Uh, deze Hassolam, om ons dat weer nog een keer dat door te geven, laten voelen wat deze geweldige verbinding, meurot is, Dit dit woord meurot, die dus getuigt van een toestand van het aantrekken van de garna naar de zon in de Abouim. Wanneer zij boven zijn bij Abouim. Shamiya Leila dat die, dat woord meurot, dat is dan slaat op de toestand, dat zij verbonden worden boven, de zon, worden verbonden en komen in verbinding, in eenheid, in zivuk, boven, de regel 2. Wanneer we komen, op de plaats van de aboeïma, en dan mam zich oor dat dat dat het aantrekt het licht van die eenheid de regeltrische humafried waardoor waardoor dus de oor blijft ja intact die drie letters oor binnen dat binnen dat woord Mulrood blijft intact, dus het licht is er wel, dat het aangetrokken wordt, we zien het wel, welke licht wordt aangetrokken, oor, in dat woord mulrood. En, zohum en dat licht, wat daar binnen is, scheidt, maakt scheiding tussen, dat, de eerste letter mem, en de letter waf en taf, dus de scheiding in die letters die dood, anders, tot dood brengen. Zohum so, dat dat licht, wat zij daar ontvangen, de zon ontvangt op de plaats van de abuïma, die scheiding maakt, waar die scheidt de letters van de dood, van de mawet, weet pas tot dole toch aan, wanneer het dat licht, wordt in hen, in de Zoon verspreid. Vier, benasa had ze en dan wordt de combinatie van de letters, wordt het dan meorot, Geweldig, zie je dat, licht, is er wel, dat wat zij ontvangen. Ja, wat de zon ontvangt, rood ontvangen ze, dat is de dat is wat Hashem zei, Z ik, uh, dat zij zullen tot hemellichten worden, zeer en binnen noek, om oh, zoveel overdag te schijnen, oftewel chassadim, als nachts, als ook dien, nachts ook, schijnt de maan. De maan schijnt s'nachts, ja of niet? S'nachts, s'nachts, s'nachts schijnt de maan. Het is toch niet duister? Het is het zwarte licht. En overdag is het het witte, witte, witte licht. En die zijn verbonden met elkaar. We im vier mit jachadim et zon litata bimakuman. En indien men verbindt de zon, ze 0,5 vijf, beneden, op hun eigen plaats, dus op hun plaats, niet bij de abuima, maar beneden. hoe is de leek, or dan het licht, oftewel die drie letters alle frejda die het woord oorlicht uh, opmaken, die vert, dat vertrekt van deze samenstelling, van deze combinatie van, van die samenstelling van de letters Mewerot. 6. En er blijft daar achter dood, waarbij de letters verbonden met elkaar zijn, de letters Mem en de letters Voorletter, de eerste letter mem van, van dit woord melrod en de twee laatste wav, taf die verbonden worden met elkaar in het woord mawet, dus dood. Als het oor weg, weg is, dan blijft dood achter. De regel 7 na de punt wel meer. Meilin van shari, Shariat хава китхиват тхит а шель хава баец года 19 матхир мин кватира йша китов ромес тин шехава машхала ат ван ватира мена мила בֵית צָתָה נָחָה שְׁלֵחַ בֵּר 12 זֹן לְמַתָּה בִּמְקוֹםָם. וּפַגְמָא בָּזֶה הַתְּצִירוּף דֶרְטִין שֵׁלָמֵי עוֹרוֹת שֵׁלָמֵי עוֹרוֹת. וְאָז אֶחָדָה אֶחָדָה אֶחָדָה רָתָה אָתָוַן לְמֵפַר. וְהִתְ in het letat'a gamra gamra le is het jaar dat het jaar dat het aor dat het aor dat het jaar mawit. Shabasod zeifentin hamila, mewo Vasta Vast, shel, vatera, vatera, achtin shel, atvan, or, mefuza ba, leme, Mitoch, negentien hattaf, shenitmatsa, beineen. zo, 20 Nukwa, de Sitra Achrani, Kret, Mawit, Jeanit Karwa, el 21, Oor, Likabel, Willinek, Mimenu. Lange zin, maar geweldig wat hij nu ons vertelt. Kijk, ik zeg niet elke op elke les dat van, dan hier moet je het zijn, hier moet je wel alles geven, hier. En hier zeg ik jou alles geven, want hier zit de kern, hier zit de kracht. En altijd luisteren wanneer ik die dingen herhaal, waar ik, waar ik een poeserig, waar ik, waarin ik poeserig push, ben, dat ik jou als het ware met de neus stop in uh, het levenselixe. Um, Zeven. Wel meer? En hij zegt, De zogger. Meeelen aat van deze woorden, van deze letters. Acht. Schariët Hava Begon Hava Kiet gelat het asel. Hava want het begin. let op. waarom, wat is begin? Hij zegt... Want het begin van de zonde van Gawa, de zonde aan de boom van, van de kennis van goed en kwaad, negen, matgiel, min, begon, begint, zie je, begint, hij zegt niet begon, begint, altijd begint, van, wat je reisje, begint, zegt hij, van, wat de Torah zegt, wat je ra is, de vrouw zag dat het goed is. Dat woordje wat je ra, die vier letters, wav, tav, resh, alf. Romezen, dat is de hind. Tin. shahava, dat chava, mashala, atvan, let op, trok na zich toe de letters wav, Taf, resh, alef, dat vormt het woord watira en zag Die trok zij naar zich toe, die vier letters van het woord meorot. Elf, de heino, dat wil zeggen. Sesham, abeit, satanach, dat zij hoorde en luisterde en hoorde en gehoorzaamde. Aan het advies van de nagers van die arts, slang, lega er om, wat hij, hij had, hij, hij heeft haar, die welke arts, slang, hij heeft haar aangezet, let op, twaalf, dat is wat zijn, wat zijn, wat was zijn aan, wat zijn ver, verleding. Hij heeft haar aangezet om de zon, te verbinden beneden op hun plaats. Dat is altijd wat de nagers doet bij ons, ook bij ons, precies hetzelfde. In elke toestand wil heet dat precies, dat is de functie van die nagers, en wij moeten wel daar opgewassen tegen zijn. Twaalf na de koma. Op Pagmaba zijn daardoor eh, bracht zij schade aan de verbinding, eigenlijk aan de opeenvolging van, van de letters, van de combinatie van de letters van de, het woord Mulr Rood 13. Was en dan, eh, eh, eh, daar het, en dan, en dan, dan, eh, keerden. De letters terug. 14. Wat betekent dat? Wat is overzegd? Dat is een beetje een vreemde, vreemde bewoording, wat is zegt, En daarom gaat je ons dat uitleggen. 14. Die metochtse, gibrale, data. Dat, omdat, aangezien zij verbond beneden, zij verbond de zon beneden, dus niet bij Jabba mar beneden, garmale afrash abu ima leila, zeyferur zaktedan darmei, that aitolkar haan van de hohe abu ima, 15, pardu atvan, and dan, de letters van the letters or, the letters alef, is oftewel de letters die licht betekenen, die vertrokken, die scheiden zich. Oh, uh, 16, ja, van dat, van die, scheiden zich van dat meurot, van dit zesletterige, les, lesletterige woord meurot. Hamafredoot, welke, welke drie letters oor, Oftewel, O, O, Alef, Wav, res, die in het midden normaal in de, in de kosher toestand staan van het woord um, wrote, De Die welke letters scheiding brengen tussen die letters vav en Mem en vav Taf. Dus die scheiden die letters om geen dood te veroorzaken. Shabasoda Mila, die welke letters Mem. En vav tav zijn in het woord meorot. Zie vriendin. dat is wat ze die tihava Wat staat Cyril En ze maakte wat ze dan? En ze maakte de de combinatie van de letters vav tav resh alef. Dat is wat ze de Torah zegt, wat je ra, deze vier letters, dat zij zag, oftewel vier letters, zij nam die vier letters, 18 at van oor, dat, wat betekent dat? Dat de letters oor, daar zit ook in, wat zij nam voor zichzelf, daar zit ook het woord oor, licht. Zij nam ook licht. Licht plus de letter taf aan zichzelf. Ja, herinner je toch, of kan je dat zelf volgen? Dus vier letters, wat ze naam? zeventien, aan het einde van de regel, waf, taf, resh, alef, dan daar zit het woord or, waf, resh, alef, is or, licht, dat is wat ze ook naam aan zichzelf, plus de letter taf, dat is wat ze zegt. dat de letters or, uh, die zijn in dat woord wat zij zag, dat zij zag, dat woord watira, er, wat zit het woord, goed opletten, hier zit de kern, dat is de Kabbalah. dat helpt, dat in dat woord watira, kijk nou naar dat woord watira, daar zit wel ook licht, Ja, maar niet in de juiste volgorde, niet in de volgorde van alf, waf, resh, maar verspreiden, dat is wat hij zegt, dat die waarbij dus in wat zijn naam die vier letters in die volgorde zoals zij zijn naam, waf, taf, resh, alef, dat de regel 18, dat de letters oor, de letters dat licht, die licht eh, opmaken, die zijn niet verbonden in de juiste voorde, volgorde, zoals in het woord meorot maar die zijn mevoza rood, betekent verstrooid. Die, die zijn in haar verstrooid, uh, lemmevrij, dus andersom staan ze. Ja, de letter A staat aan het einde van, de, van uh, die vier letters en dan komt het Res en dan wav aan het begin van het woord. Dus dat is wat hij zegt, Mitoch, Hataf met oog binnen, de, die zijn dus verstrooid, let op, euh, binnen van de letter taf, dus die, de letter taf, zie je dat? De letter taf, goed kijken naar het, woord, naar het woord, het laatste woord in de regel 17, dat het woord licht wordt gescheiden nu door de letter taf, 19, welke letter taf bevindt zich tussen hen? Zie dat, de letter Waaf is gescheiden van de twee overige letters van de naam Oorlicht, dus de letter Taaf die scheidt nu het letter, de, de, uh, dat woord Licht, Oor. En dat is de manier waarop zij zag. Duidelijk wat zij naam, wat, wat betekent zij zag. Zij zag op deze uh, perverse manier, waardoor het Licht kwam in zo'n licht te staan, zo'n zo verstrooide manier, waardoor de taf scheiden nu, dat licht uh, aan, tussen hen is gekomen tussen het licht. En de letters zijn verstrooid, de letters zijn in een, niet in, in een onjuiste volgorde vol kwamen te staan, negentje naar de komende. Na Asher, Tav, zo hip hinata nukwa de sitra achra. Kijk op wat je zegt dus verder. Waarbij deze letter Tav, een van die vier letters wat zijn nam, die is het aspect van nukwa van de sitra achra. Dat is het aspect van het vrouwelijke aspect van de sitra achra, die mawit heet, die dood heet. En dan de laatste letter natuurlijk, die taf is de laatste letter van deze samenstelling van de dood, van het woord mavet. Goed, goed kijken wat het is. niet niet va, oor, dat zij, die vrouwelijke sitra achter, dat zij was toegenaderd, erbij, dichterbij kwam, toegenaderd was. Aan het oor, aan het licht, 21. kabel om te ontvangen en te zuigen van hem. Punt. 21 na de punt. Kibas, kibasitra, achra. Aan ik red, mawe, 22. Ierz da kar nu, kwa. Sam, we lilit. En nu, kijk goed wat je leert. Kiba sitra achra, want in de sitra achra. Die welke sitra achra mavet heet, let op. Mavet, de sitra achra in het geheel heet mavet, dood. Goed, goed kijken nu. Hier is de redding. Want de sitra achra die heet mavet, die heet dood. Dus in die drie letters zit wel dood. Dat is de sitra achra. De formule van de sitra achra is mawet. 22. En die heeft de sitra achra die mawet is, die wordt weergegeven door deze drie letters naast elkaar, mem, waw, taf, die heeft mannelijk en vrouwelijk. Mannelijk is sam, ja, dat is de afkorting van Samael, dat is het mannelijke en Lilith, en zij is Lilith. En die moeten wij terugvinden in dat woord Mawet. Schaot 23, Mem, hi, hadakar. Oh, hier zie ik dat het derde woord in de regel 23. Daar in het midden, daar in plaats van de letter Bet, moet het wel Kaf staan. Shel Mem, hier ook zie ik dat de, de, in het vijfde woord: zie je dat hoe in, in het beeld beschreven beschrijven van de Citra achter dat zelfs de grafiek, grafisch, zelfs de grafiek kan niet uh, tegen en die binnen you know, dezelfde regel twee fouten gemaakt zijn. Dus ook het vijfde woord: staat het mem, afkorting mem, dalet Taf, en natuurlijk moet het mem, wav, en dan twee dubbele apostrof, talf, ta, taf zijn. Dus in plaats van in het vijfde woord in de regel mem, in de regel, sorry, in de regel 23, moet het eh, in plaats van taf, het moet het wav zijn. Hanikra, mem, waot, 24 taf, hier, hanuk, ashelo, het lilit. Goed, goed kijken nu. Shaot, mem, let op, dat de letter mem van deze samenstelling van het woord mavet, dat de letter die eerste letter mem, i adakarsele mawit, dat is het mannelijke van mavet, van het woord mavet, mem waf taf, dat geheel in het geheel is, de hele sitra achra die mannelijk en vrouwelijk is. Dat de letter mem is het mannelijke, die mem heet. Waar 24 taaf. terwijl de letter Tave is de laatste letter van dat woord Mavet is het zijn vrouwtje, zijn vrouwelijke, die Lilith heet. Ook hier zie ik een fout. Zie ik hier een fout, nog een fout, kijk nou, drie fouten hebben we in de regel 23, die slaat over de citra achter. Kijk nou, hoe zelfs de, hoe heet het, de printer kan het niet uitstaan, zie je dat, kijk nou hoe geweldig, nergens hebben we zoiets, dat drie fouten in dezelfde, dezelfde regel zijn, want ook in dat een na het laatste woord, moet het zijn niet mem, mem, maar mem, maar mem, samig, dat is de, uh, sorry, moet het zijn omgedraaid, moet het niet zijn mem, uh, moet het zijn sam, moet het zijn uh, samig, dan dus zou had het wel logisch gedaan, maar logica is niet altijd een goede uh, raadgever in het in, de, in het geestelijke, in plaats van mem, mem, ze dachten nou, dat is mem, En dan moet het mem zijn, maar dus moet het anders zijn, moet het zijn samig, uh, mem, mem eend mem is goed, maar de eerste, dus de eerste letter van het een na het laatste woord, moet niet mem zijn, maar samig. En nu vertalen. Shaot Mem, dat de letter Mem nog een keer goed, goed opletten. Shaot Mem, dat de letter Mem 23 is het mannelijke van de mawe, van de citra agra. Die samig Mem heet, die sam heet, de samael, dat is de naam van die mannelijke Sitra agra. Waar ooit taaf, terwijl de letter taaf, dus aan het einde, de derde letter, de eindletter van de, oftewel, de, de, de laatste letter van, de, van het woord mawet, dood, is zijn vrouwtje, zijn vrouwelijke 24, die Lilith heet. Dan hebben we al twee letters van de naam mawet, zien wij dat het mannelijk en vrouwelijk is. En er blijft nog die waaf over. Waar een day 25 is, is het dan de nacht van de militair. Teker 26 is niet karwa. Hanukwa de mavet, le nek meer schefa. Waarin het was de ruw 27 had van de oor, le mafra. Vatira, vetira vav taf, res, alf. Achtentwintig. Kia Niet mats a toch. Ha or. U pisra o let op. En door het feit dat zij luisterde. En gehoorza gehoorzaamde. Gehoor gegeven had. Vijfentwintig aan het advies van de aardslang, zijn advies was om beneden de verbinding te maken van de zon. Tegev, niet karwa direct, daardoor, let op, daardoor, direct, uh, nader de noekwa van de mawet, oftewel de noekwa van de citra agra, direct naderde erbij, om van de overvloed aan te, te zuigen, aan de overvloed aan te zuigen. We niet pas rood van, en daarna, daardoor, let op, de letters van oor, van het licht, werden werden verspreid in de omgekeerde o, volgorde. alf Alef kwam naar de uh, laatste plaats, zoals hij het laat zien. Katsirufschel, wat era. Net zoals het, wat era. Zoals het de combinatie van de letters, wat era en zij zag. Oftewel, waf, taf, resh, alf Zie je dat? Nou, Normaal staat het, waarom is het. Uh, in de omgekeerde volgorde. Omdat alles stond op de eerste plaats. En nu aan het einde staat. Enzovoort. 28 keer. Ja, taf. Want de letter Taf. Let op. Niet met A. Toch. hoor. Want die letter A. Taf. Taf. Dat vrouwelijke. Ja. Dat vrouwelijke. Is. Heeft zich. Eh, ingedrongen. Heeft. In, zoals inged, heeft zich. Eh, Ingedrongen, dus in binnen, de, binnen het licht. Krachtig heeft zich daarin, daarin gestopt. Tussen die letters van het licht. Op is dan en heeft zij verstrooid aan de zijkanten. Pult. wachar 29 Shechava Maschala Atvan wetera, Mio rood, 30. Is de hermauw. Mea tsiruf, meurot, shen adakar, 31. Anikra, mem de mavet. O, v'chinad, ha is sot, anikret, wav, 32, shen mavet. Hoe, we kijken nou wat hij nu Leto, we hebben nu het mannelijke en vrouwelijke al, van die citra achra weten we wie dat is. De eerste en de laatste, dan hebben we nog de letter waw. Kijk wat die zegt. Ons. Wa harse, chava mascha en nadat Chava had aangetrokken naar zich toe de letters wav, taf, resh, alef, uit de combinatie van meorot 30, is taer, bleef over, bleef het over de letters mem. En wav van deze samenstelling, van deze combinatie Meurot, die zijn Dakar, die, die twee die overgebleven waren, let op, die zijn het mannelijke, die mem is van het woord mavet, dat is dus, hebben we twee al wat overgebleven zijn, dat is dan die mem, van het mannelijke, van de citra achre, van het woord mawet, van de citra achre, het mannelijke, van het citra achre, van de citra agra, of genaam, wat is de Wave? dat is de jesod, die heet waw, van het woord mawet, kijk nou, wat we hebben nu, dus, we hebben het mannelijke, ja, we hebben het vrouwelijke, kijk goed, en mi besariek, ze look vanaf het lif, vanaf mijn lichaam zal ik het het zin. Dus wat hebben we in het woord mauwet? Hebben we drie letters: mem, waf, taf. De eerste letter is Mem is het mannelijke. De derde letter is taf, is het vrouwelijke. En tussen hen is je soort van het mannelijke en op deze manier wordt het ziwoek gemaakt, veroorzaakt, dus op deze manier wordt het mogelijk gemaakt, dat de ziwoek plaatsvindt tussen het mannelijke van de sitra achra en het vrouwelijke van de sitra Achra. 3.32 naar de punt, we non onasloven ot, taf, 33 behadeel, shadakar de mawet, še hu, mem wa, ni še niš arde, vier en lu elanek nu, kwa de mawet. vijf en der der der. Venizdag ghuš najhem, wie Kama, ze zijn der der, diktivat Irak, ja, dak, ha, dak, ha, de dak, dak, dak, dak, dak, dak, Nisdevek betaaveshirt wat hier ra. Bahava. En nu is het absoluut geweldig. En ik hoop voor jou, als je niet snapt, verzoek als doe alle moeite dat je het doorkrijgt. Absoluut met blinde ogen, als verblind moet je het wel. Kunnen restaureren in je hoofd. Of anders op papier. Al die combinaties. Spelen daarmee. Dan zal het helpen. In plaats van alleen maar passief te doen. Duidelijk. Passief doe je dat. Dan zal je ook passief leven. Goed opletten wat ik hoor. Dan zal het je helpen. De rechter kolom 32. Nu goed kijken. Dus zij nam die vier letters. Voor zichzelf. En dan blijft alleen maar Mem Waf over. En Mem Waf is. Wat is Mem Waf? Mem is het mannelijke. En Waf is zijn gesodde. Dan hebben we Mem en Waf. Wat ontbreekt er nog aan die Mem en Waf? Een mannetje. Ja van de sitra Achra Met zijn gesodde. Wat ontbreekt hem om woek te maken? Het vrouwtje. Hij moet nu zoeken dan naar het vrouwtje. Van de sitra Achra. En dan is het gebeurt en dan gaan zij daardoor dood veroorzaken, dat is de Achre, die Mawet is, 32, Weenon, aslu en zij, die twee letters, het op, Mem en vav, het mannelijke, het mannetje met zijn Iesot, die gingen, die twee letters, en zij namen voor zich, namen zich, pakten, namen zich de letter tav aan zichzelf, En dan wordt het Mawet, 33, hij gaat ons uitleggen, dat het mannelijke van de Mawet, van de dood, oftewel van de citraag, welke mannelijke is Memwav, die twee letters, die overgebleven was, van dat woord, zesletterige woord Murot, 34, die gingen, die twee letters, naar de Noekwa, of de mannelijke, die ging naar de Noekwa, mannelijke met zijn jesode ging naar de Noekwa, Welke nukwa is de letter Tav van de mawet van de Sitrachro, van de dood? 35. Wie is dat, Nehem, en die beiden maakten ze woek? Wij, die Mavet, alo brachten mawet die eenheid dood, de eenheid tussen het mannelijke en vrouwelijke, en de jezoot is tussen die, tussen die beiden, de jezoot is in haar, die maken dan daarmee de doodbracht, dood brachten ze aan de wereld. Kamer de tief, zoals het geschreven staat, wat staat al geschreven dat zij zag wat die vier letters die hij, zij Gawa had opgepakt. Ki had elkaar de citra achra, hij gaat tot nog een keer ons dat toelichten. Nog een keer dat in herinnering brengen. Let op. Uh, van het mannelijke van de Sitra, achra, welke mannelijke is mem vav, de linker kolom de eerste regel. Nis daar weg maakte ze met de taf met de letter taf van dat wat zij nam die hava nam deze letter taf aan zichzelf. Dus daarmee maakte hij ze vug schrik waar hij welke letter taf was al was er al bij Hava? Ja, dat is wat in haar kijken, in haar zien, in haar perverse manier van zien, was, was, was al, zei al, te letter was al aanwezig. De Sitra Achra, de vrouwelijke, had ze al aangetrokken aan zichzelf. Twee, wizesot, het al-Shallah Hava, weet hier, bazu hama. Drie, Shalidei, she, de oorzaak van de oorzaak van de oorzaak van de oorzaak de van de oorzaak van de oorzaak van de oorzaak van de oorzaak van de oorzaak van de oorzaak is En dat is geweldig hoe eens dat vertelt. Dat is, wat, dat is, wat, wat, een, wat een God. Hier zit alles. Als je weet het mechanisme van de dood, weet je het mechanisme van het leven. Hier zit het levenselixer. Let op. We zes zorden, dat is het geheim van Bia de Nagers. Dat is het geheim van het dat komen van de slang Van de slang naar de gava, dat hij kwam bij haar en uh, stopte in haar, uh, bracht in haar, on, het onreine Zohamma de be, bevuiling, drie. Shalidei miata dat door haar luisteren en uh, gehoor geven aan het advies van die arts slang, Nignasaba kwam in haar, let op binnen, in haar daardoor kwam in haar die letter taf, dus die vrouw, vrouwelijke van de sitra achra Shehifrida en welke letter Tava maakte scheiding en verstrooiing van de letters van oor van het licht. En maakte in haar zin vijf, Heta ziruf van en maakte in haar zin, in haar perverse zin Afgewekte af, door afweking, af, afwekende kijken, afwekende zin, maakte de combinatie van de letters, wat je ra, zoals de Torah zegt, waf, taf, resh, alef. Wachar, kach, dakar, nades, en, en daarna kwam zes, het mannelijke van de Sitra ach, die, die mem, waf is. Men is daar weg in en maakte Zivug met deze letter taf, in haar, in die, in die Hava. begreep je dat, in die gava werd dan deze Zivug gemaakt, die dood bracht aan haar, en daarna, dezelfde was dan, dan daarna werd het via Zivug, door haar en Adam werd het, verder uh, uh, overgebracht naar alle mensen die daarna, na haar kwamen, na hun kwamen. Dus daarna, nog een keer zes, kwam het mannelijke van de Sitra Achra, welke mannelijke van de Sitra Achra is Memwaaf. is de weg in taf, en maakte, zievoeg met deze tav, die in haar was, al ingebracht in die Hava. Shakwar hey, abba abba Hava, welke tav was al in deze Hava. Wanneer Galaham Mawet bouwde. En daardoor werd Mawet, de Sidra Agra, de dood, werd onthuld in de wereld.